Zal u worden voorgelezen in een gedeelte uit Gods woord, wat u voor uw aandacht opgetekend kunt vinden in 1 Samuel 17, vanaf het 26e vers tot en met het einde. Door vooraf de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof: Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde.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 Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden zeggende Wat zal men die man doen die deze Filistijn verslaat En de smaak van Israël bent Want wie is deze onbesneden Filistijn Dat hij de slagorden des levenden gods zouden houden? Wederom zeide hem het volk achter hem volgend dat woord zeggende Al zo zal men de man doen die hem verslaat als Eliaf zijn oudste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren Elias tegen David. En hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinigen schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermeedbaarheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij den strijd zag. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? is er geen oorzaak. En hij wende zich af van die naar een ander toe. En hij zeide een volgens dat woord, en het volk gaf hem weder antwoord, volgens de eerste woorden. Toen u die woorden gehoord werden, die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid zelfs verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot zo, aan geen mens ontvallen het hart om zijn het wil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, Gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd. Af. Toen zeide David tot Saul, Uw knecht wijde de schaven zijn vaders. En daar kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem naar en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en versloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw al den weer verslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die. Omdat hij de slagorden des levenden gods gehoopt heeft. Voort zeide David. De Heere die mij van de macht des leeuws gered heeft en uit de macht des beers, die zal mij redden uit de hand deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zei met u. En Saul kleedde David met zijn het klederen en zette een, een koperen helm op zijn hoofd en hij kleedde hem met een panzer. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan want hij had het nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit beproefd. En David leidde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit een beek, en leidde ze in de hedderstas die hij had. Ze weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand, al naderde hij tot een fietsheid. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schildrager ging voor het gezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, grootachtig, mitschadig, schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken. En de Filistijn vloekte David bij zijn groten. Daarna zeide de Filistijnen tot David, kom tot mij, zo zal ik u vlees den vogelen des hemels geven en den dieren des velds. David daarentegen zeiden tot de Filistijnen, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heren, de Heer des Gods, des Slagorden Israël, die gij gehoond hebt en deze dagen zal de Heeren u besluiten in mij, mijn hand en ik zal u verslaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen beger deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven en de ganse aarde zal weten dat Israël eenen een God heeft en deze ganse vergadering zal weten dat de Heer niet door het zwaard nog door een spies verlost want de krijg is des Heer, die zal uw lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en en ging en David tegemoet naderde, zo haaste zich David en liep naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd.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 Toen de Filistijnen zagen dat het hun geweldig dood was zo vlucht te zijn. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de Filistijnen verwonden vielen op de weg van Saaraïm en tot aan Gad en tot aan Ekron. Daarna keerde de kinderen Israël om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun leger. Daarna nam David het hoofd des Filistijn en dacht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapenen leidde hij in zijn tent. Toen zou David zag uitgaande Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner den krijgsoverste wie zoon is deze jongeling Abner. En Abner zeide zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. De koning nu zeide, vraag gij het, wiens zoon deze jongeling is. Als David beter keerde van het verslaan des Filistijns, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht zelf. En het hoofd des Filistijns was in zijn hand. En zelf zeide tot hem, wiens zoon zijt gij jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht Isaïe, de Bethlehemie. Zo. Onze hulp zijn in de naam der Heeren, die hemel en aardig maakt genade vrede en warmhartigheid wordt u bij dan aanvang beschonken en bij den voortgang rijk het volk van God den vader en van Jezus Christus den Heer door den heilige Geest aan zoeken wij u het aan Wij verzoeken de gemeente te zingen. Salom 35. Daarvoor de versen 1 en 13. Wij noemen u vers 1 en 13. Salom 35. Twist met mijn twister. Heet mijn heer. Ga mijn strijderen toch te Wel spies, rondaf en schild gebruiken. Om hun vreed geweld te snuiten. Blijf hun dood reed vooruit, de wortels dingen lopen slecht. Vergroot mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben u heil alleen. En wat er verder volgt in versterking, zal hem vijf en zetten. Ik lees van Abraham dat hij eerst gesterkt werd in het geloof en daarna de vruchtgevende God de Heer. Die mij eerst. Die dat gods genade werd in het hart van de mens om God te heen. En ach, dat is nou de lust van elk nieuw hart. Een mens die geboren is, die zou wel volmaakt. God willen we hier op de aarde en volmaakt voor God te leven. En dan moet je ervaren, het willen is wel bij mij en het goede dat ze volbrengen dat is. Dat is nou de ervaring van de grote heilige Apostel door de verlichtende werking van de heilige Geest. Hij had wel lust in zijn ziel om het te doen, maar moet die keer bediend worden aan nou. het En zo is nog hoor. alleen wordt God als je mens bedient, dit volk betuigd, dus van heb ik mij geformeerd, ze zullen me log betalen. En als we daar nou eens wat van kregen mensen in dit avontuur, oh wat zou God dan groot worden voor het hoofdrecht? Want hij is zo groot dat hij zegt, vervul ik niet de hemel en de aarde, en ben ik niet de God van nabij en een God van verre zou zich iemand verbergen in verborgen plaatsen dat ik hem niet in zou. Maar het is wat anders, als het voor het oog des geloofs is een groot God. Kijk, dan roept Aarst achter vanuit, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u ligt mij ook niets op de aard. En hoe meer dat God inzicht dus als een God van volkomen zaligheid zich aan onze ziel lopen meer dat de mensen zijn. Hoort mij en ik een groot beest bij u de gaf. Voordien was hij een godzalige opperzangmeester. Die kon goed zingen, die kon goed ten heren lopen. Maar toen werd hij een groot beest, in zijn eigen oog vervat. Voordien was het ik, ik en nog eens ik. En dat is maar één ik om het kort te maken. Maar toen werd het, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mijn leiden naar uw raad. En daarna zult gij mij opnemen. In de heerlijkheid opnemen. Hoort van het? De taal om God te verheerlijken. Dat is niet ik, maar dat is gij. Dat werkt God vanzelf. Dan krijgt hij de eer van zijn eigen waarde. Maar die mij versmadert, die van God niks hebben moeten. Nou zijn er wel eens mensen die met zijn mond zeggen, ik heb je zo nodig, en dat het niet waar is van mij. Maar, die God, schade, dat zijn nou alle mensen van mij. De een doet dat openbaar, profaan, en zegt, wie heeft een Heer dat kan hem dienen zou, ik ken hem niet, zegt Farouk, met die God wil ik niets te maken hebben van mij. Dat is profaan, dat is openbaar, God. Maar in de grond van ons hart, is ons goddeloze haak zo. Wij hebben geen lust aan de kennis van u UWW. O mensen, ik word zo gewaagd dat men natuurlijk niks van wat hebben. Niets, totaal niet. En ook na ontvangen de genade, dat nog alles in het vlees ruikt van mij, want ik moet niks van je hebben. Maar dat kost een hele mens om zichzelf te verloochen. En toch, dan zullen ze ervaren dat een Heer zegt die me versmaakt die me niet nodig hebben, die zullen licht geacht maar die mij eerder zal ik eer. en als dat nou uitwendig mag zijn in zijn inzettingen dan geeft de heer dat uitwendig zijn gunst nog over al is dat niet de zaak want die bindt ze aan de woord en als het geestelijk mag zijn dan zullen ze de geestelijke gunst en de eeuwige gunst in de ziel ook eenmaal de lachen van oh dan geldt dat woord nog die mij eerder zal ik eer. En dat nou de zaligheid van God verheerlijk. God. Daarvan denk ik, door u Door al die de aangespoord heb hij uw woord. En trouw verheerlijk. Er is niets in mij, niets in u, wat God verheerlijk. Maar als God zich gaat verheerlijken in het geven van zijn zoon, in het opofferen van die gezegende en de mensen, kijk dan blijft de brug niet uit. Als hij dat verwerkt in het hart door de heilige geest, dan wordt het toch Wien heb ik, nevens uw witte nemen, nevens u lust, me ook niet op de aarde. Ziezo, zo was het ook bij David. Als hij de strijd van Israel voeren mag in het Eikendal. Bij die strijd nu in het Eikendal, wilden we vanavond uw aandacht bepalen uit 1 Samuel 17, versen 45 en 46. Wij noemden nu 1 Samuel 17, vers 45 en 46. David. Daarentegen zeide zijde zo de Filistijn, Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heren, der Heer Scharen, den God der slachtoorden van Israël, die gij verhoond hebt. dien dagen zal de Here u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u weg nemen. En ik zal de tode lichamen van de Filistijnen leger deze dag den vogelen des hemels en den beesten des velds geven en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Tot hier toe. Deze woorden schrijven ons de strijd in het land. We worden ten eerste bepaald bij de vijand van Israël, Goliath. Ten tweede bij de hout van Israël, daar. En ten derde bij de God van Israël, wiens slag en wiens naam verhoogd De vijand van Israël, die namens al de vijanden van Israël opdracht. Dat was Golia, woonachtig te gat in een van de Filistijnse steden. Groot van gestalte, zijn lengte was zes ellen en een span. Moet je eens denken, Als hij zich vertoonde in de vallei tussen het leger van Israël en van de Filistijn, er staat dan vluchtig te als ze maar zagen dan gingen ze al op de vlucht want een schilddrager ging voor zijn aangezicht en dat schild was zo groot dat het hem bedekt en de schacht van zijn spies was als een leven zo groot ik kan me denken dat een mens als hij geen genade beoefent, niet in de kracht van het geloof staat. Dat hij denkt, ik ben blij dat ik met die reus mijn krachten niet meten moet. Want die kan mij wel maken en breken. Zo is het. Maar ik denk van ja, die breken in de strijd. En toch, de hout van Eteren aan. Dat was een vijand van de God van Eteren. Daar moest niks van hebben. Hij stelde de God van Israël op één lijn met de acht van de vier Het staat, dus hij vloekte David bij zijn hoofd. Dus hij dacht dat dat volk van Israël de net zoveel acht goden nahielde als de vier En dat ze nog anders niet hadden als zulke stenen en houten goden als die onbesneden Filistijnen hadden. Het is niet zo mooi als Filistijnen gaan denken dat het volk van Israël ook niks anders heeft dan afgoden, maar dat is niet zo mooi. Ze hadden dus wel eens gemerkt dat er in Israël er ook wel afgoden waren. En ik denk dat wij er zelf ook niet vrij van zijn, jullie wel. Een mens zit gewoon met rijden. Wat is eigenlijk afgoderij? Dat is in plaats van de ware God iets te vereren en zo te aanbidden. Dat we God niet nodig hebben en God het niet kan. Dat zit eigenlijk in het hart van elk man. Schepselvergoding, dat is ook afgoderij. En dan dit en dan dat. Een mens heeft in zijn hart duizenden afgoden die hij verkeert. Ook al heeft hij geen beeldje op de schoorsteen en al heeft hij in zijn tuintje misschien geen afgodje staan. Maar ik denk dat er zat binnen in huis staan. En in je haak zit hij. Zou ik het mis hebben? Want als ik mijn eigen hart bekijk, dan zit het vol met eruit. Maar... Deze man helaas, Goliath, ja, die had niets anders als afgoed. En nou dacht hij, dat er in Israël ook niemand was of die hadden allemaal zulke tijd. en vandaar dat hij zo op zijn eigen krachten die verafgoed hij ook vertrouwde en zei stuurt nou maar een man dan hoeven we niet zoveel mensen in het veld te sturen en dat die met mij de strijd strijden. en natuurlijk dacht hij ik overwens. en dan benen jullie Israëliter de Filistijnen dat neigt. Is het andersom? Dat is de lied te winnen? Dan zijn wij jullie knechten. Maar hij wist natuurlijk volgens zijn berekening wel dat de Filistijnen geen knechten zouden worden. Want hij was zeker van de overwinning. Nou zegt hij, hij loopt de strijd uit. Stuur nou een man. Maar er was geen man die tanden doet. En zou wel dan, Nee, die had ook geen lust om zijn krachten met Goliath te meten. En Saul was toch geen lafaard in de strijd? Hoe ellendig dat het afgelopen is met hem, hij was toch in de strijd geen lafaard voor? Nee, nee, maar hij had er toch ook geen zin in om zijn krachten met Goliath te meten. Wat denk je als je zo'n reus voor je krijgt en dan staat er van zijn zwaai dat David er later zelf van getuigt daar is zijn gelijk niet, van dat zwaar. Dus ene slag, met dat grote slagzwaard van Goliath en dan was je lieve hoopje eraf. Ik kan me indenken, als je geen genade dadelijk in beoefening hebt dat je rilt op het zien van de reus. Dat zag die man ook wel. En vandaar dat hij zo brutaal is. Nu dan zegt hij, kom dan en dat gek. 40 dagen achter elkaar, iedere morgen en avond, dan verscheen hij en dan daagde hij de slagorden van Israël uit om een mannetje te sturen die met hem de strijd zou strijden. Waartoe al dat verlies van die manschappen, één is genoeg, ik of een tegenpartij. En dan is goed, hij was zeker van zijn overwinning in zijn hoofd. En toch, hij was een vijand van Israël en een vijand van de God van Israël, want hij deed niet anders als de naam van de God Israël aantast. En we zijn begonnen met te zeggen in onze inleiding die mij, namelijk God eren zal ik eren, maar die mij versmaken, die zullen licht geacht worden. Dus ik hoef niet veel te vertellen hoe God over die Filistijndag. En dat was een geoefende kruisman, als David komt en zichzelf ervoor voor over heeft om met de Filistijn te strijden. Dan zegt Saul, zult, zult gij dat doen, een jongeling? En denkt erom David, hij, Goliath, is een krijgsman van zijn jeugd af. Gij zult niet vermogen om met hem te strijden. Dus je moet niet vragen, hoe Saul er zelf tegenaan gaat te Die vijand van af. Die meende dat Israël nou toch wel op de knieën lag. En nou hadden die Filistijnen die daar woonden aan de kust van de Middellandse Zee vlak tegen Israël. Die hadden het toch gewoon hè? Ja die Gaza die zou voor eeuwig natuurlijk van die Filistijnen blijven. Maar dat is toch wel een beetje tegengevaarlijk. Te Weet je waar ze geen rekening mee hielden? Met de God van Israël niet? Daar had ik geen rekening mee gehad En zie je nou, wat een mens is die geen rekening met God had, Al is je dan niet zo profaan, dat hij uitwendig zegt, die God van Israël, daar heb ik niks mee te maken. Maar in zijn hart, dan is je toch niet beter. Dan zal hij wel zeggen, ja die God van Israël, dat is wel een machtige God. Maar om dat nou allemaal zo precies te doen, maar daar heb ik toch geen zin in wat God in zijn woord zegt. Is niet waar, jonge mensen, om zo precies te doen zoals God het in zijn woord zegt? Nee, dat gaat toch niet, hè? Dat wil de mens niet, hoor. Zo'n beetje nog, zoveel als dat het, nou ja, een beetje in onze kraam te paard komt, God een beetje en de mens een beetje, dat zou nou wel gaan. Maar nou alles voor die God van Ezraël op gaan offeren. nee, daar heeft toch een mens geen lust in, denk ik, of is het niet zo? Dan zeggen we, wat zeggen we? Als ik wat ouder geworden zou zijn, maar ik ben dan nog zo jong. Moet ik nou al zo strak aan de touw staan, dan heb ik niks aan mijn leven. En de ouderen die zeggen, als ik nou toch oud ben, ja dan kan ik misschien er eens over denken om op te vrezen. Maar dan moet ik eerst nog dit en ik moet dat nog doen. En zo stellen mensen het allemaal uit. Net zolang totdat de dood hem als een schuldijzer overvallen en dat hij God als zijn rechter moet ontmoeten en dan komt hij op. Want wij houden ook geen rekening met God. Hoor. Maar wij geloven toch wel dat God de wereld regeert. Ja met de beleid, dus weten we dat wel. Dat God bestuur dat staat in de Bijbel beschreven en dat aanvaarden we nog met historische beleid en daar strijden we nog voor, maar in ons hart, kijk dan moet het bestuur uit je handen geslagen worden, dan moet God het afnemen mensen, want anders geeft nooit over. Mensen zeggen wel dat moet je nou overgeven. Weet je wat ik nou het gemakkelijkste overgeven kan? Wat God uit mijn handen neemt, dat kan ik gemakkelijk overgeven. En anders niet hoor, dan probeer ik alles vast te houden. En wat ik nou ben, dat geloof ik ook voor jullie. Dan hou je vast. Ik zal het maar met de pauw worden zeggen, halen, hebben en houden. Dat is nou de mens. Vast houden, dat niemand je kroon neemt. Denk erom dat je het niet loslaat hoor, zegt de mens. Maar het hoeft niet te zeggen hoor, want de kleine kinderen die houden nou krampachtig vast. Je moet maar eens zien, als zijn nog babyshoes, dat ze krampachtig te vijf samen samenknellen. En dat moeder hard moet knijpen om het eruit te krijgen. Zo houdt de mens vast aan zijn eigen idealen En dan wordt hij nog geprezen ook hoe die al vast kan houden, maar dat is niet zo'n wonder hoor. Weet je wat een wonder is? Als je het eens los mag laten. Dat is een wonder, dat is echt Gods volk af, die losgelaten laat los en gij zult losgelaten worden. Dus daar zit een belofte aan verbonden als je het los mag laten, dat God je dan ook eens in de ruimte staat. En als je nou de wereldsgezindheid is los mag laten mensen, dan denk ik dat God je wel eens in de ruimte staat. En als je je wet is je eigen gerechtigheid eens een keertje los mag laten door Gods genade, dat een Heer je een andere gerechtigheid in je ziel vandaag. En als je eigen krachten eens een keertje los mag laten, dat je dan ervaren zult dat God de krachten en de sterkte die, die ze niet heeft. Al dat volk zal gewaar worden, hoe meer dat ze het zelf verliezen, maar dat zien ze van achter de pashoort, hoe meer dat een Heer zich gaat openbaren. Maar dat is een doodend werk door een Heilige Geest. Want dat doen we zelf niet niet het minst. Die vijand van Israël, dat was Goliath niet alleen, maar zijn Gans volk, want hij was eigenlijk een representant van zijn volk. Hij vertegenwoordigde zijn volk. Daarom zei, het is niet nodig dat het ganse volk strijdt, van ons niet en van jullie niet. Stuur nou, nou ook maar zo'n vertegenwoord, stuur maar een help uit Israël. Ah. Maar ja, wie zou dat nou moeten doen? Wie durfde nou zijn krachten met Goliath te meten? Israël kreeg de schrik in de benen, als ze zag. nee in de hart. En dus staat, als ze maar zaten in dat dal, in dat dag, zo vluchtende Israël. Met doodschrik in de hart. En daar hoef je heus niet laag op neer te zien, hoor. Van Peter is dacht, dat hij zijn leven voor de neer Jezus kon zagen. En ene dienst maar zegt, Gij waart ook van die, en de gaat Peter dus op de vlucht. En Jona had er helemaal geen zin in om de weg van God te bewandelen die vluchten naar tafers in plaats van te gaan preken naar Nineveh. En er zijn ook mensen die willen graag gaan preken in onze dagen. En Jona was een echte prediker en die had heel geen zin in. Ik heb er soms ook geen zin in, want als ik het met mezelf moet gaan doen, dan dacht ik, dan dat ik er dan zin in had. Helemaal niet. Dan word je nog gewaar, mensen, dat je niet alleen geboren moet zijn en dat je niet alleen geroepen moet zijn om dat woord te predigen maar dat je ook nog telkens bediend moet worden, Nou, zijn er nog helemaal geen in. En als je dan geen bediening krijgt, en God handelt daarin ook soeverein, weet je wat je dan zegt? Ja, ik ben het onwaardig, maar in je hart ben je niet zo onwaardig hoor. Want als je dan niet bediend wordt, dan word je nog moedeloos of boos. En zij moet dat nou zo. Ja, ja, een mens die kan wel veel zeggen en schrijven van onwaardige diensten, hè? maar die is niet zo dikwijls onwaardig als dat hij zegt. Als ik eens een keertje onwaardig word, mensen, dan heb ik een alleswaardige God. Of laat ik het anders zeggen, als God zich in zijn waarde vertoont, dan word ik pas onwaardig. Job zegt er van, nu ziet hij mijn oog, daarom verfoei ik mij in stof en acht. Oh, die openbaringen God in de middelaar. Die maken een mens klein. Die vernederen zijn ziel zo diep. Dat is een heere. Nou ben ik niet anders dan stof en as. Maar hoe moet het aan? Israël was toch dat volk dat verwond. Dat volk waaraan God zijn belofte heeft? had. Israël is toch dat volk waaruit de messias geboren moet worden. Zou dat nou door die Filistijn onder de knie en onder de voet vertrapt en verslagen worden? Zal dan God het helemaal niet meer opnemen? Is nou zo ver gekomen, dat vanwege zo'n een goddeloos leven, dat gans eten dat dan maar aan moet, Heeft een Here dan al vergeten genadig te zijn? Zouden nou verder zijn beloftenissen, harde vervulling meesten. Rechteloos worden afgewaakt, van geslachten tot geslacht? Nee men, God houdt getrouwd zijn woord. Bang. Die brengt David naar voren. Die Ziet daar onze tweede hoofd gedankt. En dan bepalen we bij de helft van Israël. David een helft? Ik heb wel eens gehoord dat die hij er was. Hij schrijft zelf in Psalm 78. God die nam mij van achter de schaapkooien. En hij was een jongeling, zegt Sowel. Gij zijt een jongeling? Is dat dan een haal? Hij zag er nogal aardig uit. Een beetje roodachtig van haar, misgadig, schoon van A. Toch was je nog maar een jongen. Gij zegt Sowel, zult toch die krijgsman niet kunnen verslaan. Daar gaat het voor David. En bij zijn broederen, kwam die om eens te horen hoe het met de strijd was. Hij moest de groetenis van zijn vader overbrengen en hij moest ze nog wat brengen. Ja, dat valt niet mee als je in dienst geen bezoek krijgt van je familie. Dus die broertjes die zullen daar zeker wel erg op gesteld zijn geweest dat ze van David eens een bezoekje en nog een beetje meegekregen had van zijn vader. Dat denk ik. Ze zeiden tegen David, wat kom jij hier doen? Jij komt zeker eens kijken hoe het verloop van de strijd gaat. Wij kennen de boosheid en de vermeestwelijpjes haar kwam. Ja, ja. Ze waren helemaal niet blij met je komst hoor. Ik zou denken als je een ding bent en er komt een broertje bij je. En die kom je nog eens bezoeken en zeggen hoe thuis gaat hij daar blij mee bent. Maar ze zeiden helemaal niet dat ze blij waren. En David wette zich af. Ik zal me bij u niet zo betoeven Zoals hij zeggen wil, naar nou, de zulke taal die jullie eruit gooien, dan luister ik niet langer. Wat zou men die man doen, zegt hij, die het hoofd van deze pieterslijn wegnemen zou? Ja, dat en dat en dat, zegt hij. Maar Sauer zegt, dat wil je nou wel David, maar dat kun je niet horen. Niet, zegt David, zou dat niet gaan? Nee, zegt Sauer, we zullen je eerst eens een wapenrusting aantrekken. Dan ben je althans een beetje meer beveiligd. Een aardnaas, pancher aan trekken en een flinke koperen halen op je hoofd. Kijk, dan kan je natuurlijk met een grote slagzwaar je hoofd niet in tweeën slaan. Dan ben je een beetje meer verzekerd te tegen, zie je? Maar och, arme David, die slechter van toen die aangetrokken had, ik kan in deze niet gaan. Want die was wel een beetje kleinere Zouwels Dat ging niet. Dat harnas van Saul, dat paste hem niet in de strijd. En nu heb je wel eens mensen die denken de strijd te kunnen strijden met het harnas van een ander. En dat gaat nu mis. Elk mens moet met zijn eigen wapens en in zijn eigen harnas En met de strijdmiddelen die God hem geeft. Dat werd David gewacht. En David was toch heus geen bange jongeling voor. Weet je wat hij zegt tegen Saul? Zou het niet gaan Saul? Koning, uw knecht wijde de schapen zijn vaat. En daar stond u huis niet te kochen. En toen kwam er een leeuw. En uw knecht die greep de leeuw bij zijn baard. En ik had hem verslagen. Daarna kwam er een beer. En die heeft uw knecht ook verslagen. Nou jongens, hoe denken jullie erover om een leeuw bij de baard te grijpen en te verslaan en een beer? Ik zou denken dat je dan toch wel een beetje meer moet hebben dan een zwaard. David had ook een beetje meer, hij had een beetje geloof in kunnen En toen zegt hij tegen Saul, God heeft die leeuw en die beer in de hand van uw knecht David gegeven. En zo zal hij ook die onbesneden vuursteen in mijn hand geven. Ja, zo lief zouden we los. En David die ging zeker wel eerst eens naar huis om een betere wapenrusting die wel past. pakken. Wanneer hoefde hij niet om te gaan, die had hij bij hem. En welk harnas en welke spies en welk zwaard had hij dan. Hij had een slinger bij hem en een taart met wat gladde steen. En we lezen ervan dat hij die uit de beek opgezocht had en dat hij, al de Filistijn tegemoet een van die stenen in de slechte En de Filistijn, die zag David komen en hij verachtte hem in zijn hart. Dat kan ik me nou toch zo inleggen. Dat hij gedacht heeft, waarom stuur je nou zo'n jochie op me af. Hij werd nog wat ook. Dat was toch te minder waardig. ...voor zo'n geoefende, krijgen van als Goliath... ...dat er zo'n jongeling op maan kwam ...met een stok en met een pasteen. Wat zie je me nou vandaan? aan? Zeg Goliath. Ben ik dan een hond dat je tot mij komt met een stok... ...om me weg te jagen? Hij was nog beledigd. Maar hij had er heel geen in. Dat je met een zwaard aardig kort bij moet komen om te slaan en daar nog geoefend moet zijn om raak te slaan. En weet je waar hij ook geen erg in haat? Dat een steen soms veel verder vliegt dan dat je met een zwaarte slaat. En David was geoefend om met zijn slinger een steen te gooien. Hij gooide niet jongens, zoals wij het vroeger deden met een de steen de ruiten in bij een ander uur, dat deed hij niet zie. Jammer zeggen de kleine jongens, wat, hier heb ik nou zo'n mooie steen. Jammer dat ik nou geen ruiten heb, dan komt ze in Maar dat deed hij nee, hij nam een steen en hij deed hem in de slinger en hij mikte en hij kwam precies hier tussen de gespen en kwam hier in het voorhoofd van Goliath. En Goliath die zong zo op de grond. Dus die steen was daar. David zou wel eens moeilijkere zaken gehad hebben om te treffen, Want Goliath die was groot en dan heb je vanzelf ook een breed voorhoofd. Als je zo groot bent als Goliath. Dus de trefkant was des te groter. Hij was wel een geharnast en gepanzerd. Maar er was net nog een vizier, een opening tussen. En daar komt nog net die steen tussen. En David slingerde die steen weg, maar wie zou nou die steen bestuurd hebben, denkt u? Ik. ik denk dat God die steen zou besturen. Dat geloof ik vast. Hoort maar wat David zegt. God zegt, die, die zal mij besluiten, u besluiten in mijn hand. En ik zal u, uw vlees, vandaag, mijn vogelen des hemels te eten geven. Dat heb u nou gezegd, Colia, maar dat zal ik nou eens doen wat je gezegd had. En David slingert en het was precies raar. Je kan een hoop stenen in de lucht gooien, maar daar alleen een gat in de lucht gooit. Maar David slingert de ene steen en die gooit een gat in het hoofd van Goliath. En dat gat, dat was zo groot, dat Goliath op de aarde zonk. En toen liep David op Goliath af en ging er bovenop staan. En? Hij trok dat grote, twee snijdende slagzwaard uit de scheiden van, de, van Golia en hij hiel hem daarmee zijn hoofd af. Kijk, zo was de Filistijn dood. Hij En toen de Philistijnen het volk van Golia dus, zagen dat hun een geweldige dood was, toen gingen ze allemaal op de vlucht. Wat toch een heel volk op een mens vertrouwen kan. Dan kun je zien hoe God dat ze die helden verering, ja die heldenverering, die zie je in onze dagen ook nog wel eens, al is dat niet in de oorlog, maar op ander terrein, op het terrein van de sport of waar dan ook, dan hebben ze allemaal de helden, maar het zijn allemaal geen helden als David hoor, echt niet hoor, van David lees ik dat hij was een geloofd lees de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11 maar een keertje na, en dan zegt. De Paulus zou ik verhalen van David. Dus die David als een geloofshaal. David deed dat door het geloof. David had in de strijd in het Eikendal met de Filistijn, had hij Gods eer op het oog en het heil van de vallen. En wij zijn begonnen met te zeggen, die mij eren zal ik eren, maar die mij verswaren zullen licht geacht worden. David had Gods eer op het oog door het geloof, want namens kun je Gods Heer niet op het oog gaan. Want hij zegt, David daaraan tegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een scheld. Maar ik kom tot u in de naam des Heeren, der heerscharen, den God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. De deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van uw weg nemen. Zal de donkere lichamen van de Filistijnen leger deze dag den vogelen des hemels, den beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En kun je horen dat God de hoogste plaats had in het hart vandaag. Je had God zelf genomen. Anders had daar hem niet gegeven hoor. Dat was nou de held van Ezra. En, met dat geval, van het verslaan van Goliath, brengt God David op de voren. Want de rijende dochter van Ezra, die zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Dus hij was niet een lafaard, Maar toen gingen die dochter zingen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. En aanvankelijk lezen we dat Saul David beminde. En hij hield hem aan het hof en hij werd zijn wapen dragen. Maar toen Saul hoorde dat ze David eerden boven Saul. Toen staat er zo en David. Saul had het oog op David van die dag af en vooraan. Dus je moet maar denken als God gaat zichzelf verheerlijkt en hij brengt de persoon naar voren, waardoor God dat gedaan heeft, dan blijft de vijandschap van de Satan en van zijn volgelingen ook niet uit. Als God een van zijn knechten of een van zijn kinderen gebruikt, om zichzelf te verheerlijken, om op aarde wat tot stand te brengen, wat God verheerlijkt, dan komt de vijand en die zegt, ja dat is nou wel gebeurd, maar dat is gebeurd omdat hij dit en omdat hij dat hoort, dan moet je die man niet voor aan zien hoor. Nee, en dan gaan ze al zijn gebreken opnoemen. Nou mensen, als God je licht geeft in je hart, dan weet ik zeker dat je veel meer zonden en gebreken, ook naar nou ontvangende genade, als genade hebt. Dus die hoeven nog geen eens op te noemen, want Gods volk is daar veel eerder erachter als dat je zelf gaat. Als God ermee mens ontdekt, dan komen ze erachter dat ze niet alleen stinkende gebreken, maar stinkende zonden hebben, waarmee ze voor God niet bestaan kunnen. Wat is uw knecht, zegt dat je naar mij hebt omgezien, zulke doden hond als ik ben. En daar zei hij heus niet met zijn mond alleen, maar in zijn hart meen die dat ook. En de Kavanese vrouw, die geloofd door de heer Jezus geprezen werd, zegt als Christus zegt het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en dan hondetjes voor te werpen. Dan zegt ze, ja heer, ik. dat is waar. Dus ze zegt, ik ben een heid, een hond. Maar, een hond moet ook eten. Zo vaak ze moesten worden. Oh, mijn vrienden. Waar het ongeloof de deur altijd dichtgooit, daar ziet het geloof net een gaatje waar waardoor God gaat. De hoofd van over 100 zegt bij de honger, in Samaria, daar moeten de vensters in de hemel gemaakt worden, anders dan krijgen we geen broodmorgen. Maar de profeet zegt, gij zult het wel zien dat er brood komt, maar gij zult daarvan niet eisen. En het volk vertraat hem in de poort, dat is die. Dus die heeft er niet van gehad. Ik ken zo zien: mensen dat je daar eens acht op geven moet, als je Gods eer aantast, dan leef je niet lang meer op de wereld hoor. En dan bedoel ik dat brute aantachten van de Ere God. Dat de mens overal, God uit wil sluiten, dan zegt de Heer dat hij dat niet doet. Ik zal mijn eer geen andere geven, nog mijn lof, dan gesneden beeld. Mens die beschermt zijn ogen en die doet alles om zijn ogen als er wat dan een keer weer goed te krijgen. En zouden wij dan God in de ogen kunnen steken en zou God dat dan ook verdragen? God in de ogen steken, dat is toch geen oog, dat is toch geen mens. Ja, maar toch heeft God oogappels op de wereld. Bewaar mij als de appel van het oog. En wat is dat oogteder om beschermd te worden, kan ik verdragen. En zo verdraagt God het ook niet, bij volk en zijn knechten. Dat je Gods werk aantast bij zijn volk en bij zijn knechten. Maar dat verdraagt God ook. Je kunt wel over de gebreken en over de zonden van God's volk en knechten. En dat nog uit liefde spreken onder elkaar. Maar als je dat gaat doen, om daarmee eigenlijk God te gaan verachten. En Gods werk in de grond te trappen. Je, maar dan kom je slecht weg mensen. Misschien ben je het dan zelf al lang vergeten. En dat de mensen je nog flink gevonden hebben. Maar denk erom, dan stuurt God je op een zekere dag aan een rekening die je niet betaalt. Want die zegt, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En onze oogappel, daar zijn we zuinig op niet. Dus dat wil God niet hebben, dat hij dat aanraakt Oh, daarom is zo'n voorzichtigheid nodig. Ook Gods kinderen kunnen zo ver van God aflezen, maar wees pas op, dat je ze niet dadelijk in de staat aanstaat. Dat wil je niet zeggen, dat je nou van elk mens, die vol Godsdienst zit en die genade beleid geloven moet dat het kind van God is, dat zeg ik niet. Men zij voorzichtig, men heeft daarin te oordelen naar Gods woord. Dat is het rechtsnoer. Tot de wet en tot de getuigenis, zo zijn niet. Spreken naar dat woord, zal geen dageraad hebben. Dus dat is het rechtsnoer. Niet ons verstand en niet wat hij zei of anderen zeggen, maar wat God ervan zegt in zijn woord, dat is de toestemming. Dus als je nou denkt genade te hebben. Dan moet je dat toetsen aan Gods woord mensen. En niet aan de gezegdes van de mensen. Want die kijken erop. Die zeggen van Eliab voorzeker is deze zijn gezalde. Nee hoor zegt een heer dat is hij niet hoor. Zie zijn gestalte niet aan nog de hoogte van zijn statuur. Want ik heb hem niet verkoord om koning te zijn. En de tweede was het ook niet. Samuel met veel genade. Daar ging er zeven keer naast. En toen wist je het niet meer. Want hij moest er een keer hebben die er niet bij was. En wie was dat? Dat was nou David van, hier, van wie hier geschreven wordt, de held in Israël. Die moest koning cool worden in Israël. Zie je nou, God geeft die overwinning opdat God geëerd zou worden in Israël. En opdat David naar voren zou gebracht worden. Dat deed zelf David niet hoor. Maar God brengt David naar voren dat de aandacht van Israël erop gevestigd wordt. Dat God die man wil gaan gebruiken voor het rijk van Israël. God brengt hem naar voren. David zegt er dan ook van in Psalm 78. God zegt hij die nam mij van achter de schaafskooi. Die was zijn afkomst niet vergeten. Maar hij zei, God heeft het gedaan. Ik ben niet van achter de schaafskooi naar de troon gelopen. God zegt hij heeft dat gedaan. Ja daar is hij toch wel een beetje naar achter gekomen want hij heeft tegenstand ontmoet, verschrikkelijk dat hij zegt in deze dagen zal ik nog in de handen van Saul omkomen en van Saul staat aanvankelijk, hij bemint de dus nou kan je nog van Saul bemind worden en dat hij je later zo jaagt en zo achter je aan zit mensen dat je niet weet wat je zoeken moet hoor dat hebben we in ons leven ook wel ervaren dat de mensen je van alle kanten bewierookten en dat ze later zoveel achter je aanzetten dat je niet wist waar je kruipen moest dat is nou de ervaring van God geoefende van oh dat we er zachter gebracht mochten worden mee, om allemaal van de mensen afgebracht te worden want wat wilde de Heere hebben dat Israël niet het oog op David alleen had dat was mijn middel dat was mijn mens al hebben wij hogere achting voor David dat is voor onszelf want David was een mens met grote genade, nu waar de staat zalig hij in zonde zijn vergeven, dat zong hij niet met zijn mond, maar dat had God hem geleerd in zijn hart, en hij was eens dus een keertje de grootste der zondaren geworden, toen riep hij er vanuit het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ons gerechtigheid geboren en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af wat een zelfkennis had David gekregen maar wij zouden zeggen is dat nou wel eerlijk David de jongste en de minste en de geringste uit zijn geslacht en die zet God nou op de troon is dat nou wel eerlijk moest hij nou die nummer 1 genomen hebben Eliab zou, zou Samuel het ook gedaan hebben en als dan de eerste niet dan de tweede. En dan neemt God nummer acht, die er helemaal niet bij was. Wat komt openbaar, mensen, dat God in al zijn handelingen openbaar, dat hij een soeverein, vrijwerkend wezen is. Maar ik denk dat die bowers het daar altijd niet eens mee geweest zijn. We weten het wel en we kennen de vermetelheid en de verboosheid van Jacob. Je bent gekomen de strijders te bekijken. We kennen jou wel. Zodra als God gaat werken, dan gaat de godsdienst aan de wereld van je praten, mensen. En dat is heus geen goed hoor. Dan zei hij, ze, hij spreekt over mij nooit geen goede kaper. Dat zegt Agaf van Micha. Ja, daar is nog een profeet, zegt hij. Micha, de zoon van Jemla. Waar is die dan? Zegt Jozef, wat? O, zegt die, die zit in het en die krijg af en toe nog een beetje brood en water van mij. Zo blijft hij nog een beetje in leven. Maar ik moet niks van hem hebben, zeg aangaf, ah, ik haat hem. Want hij zegt nooit geen goed van me. Kijk, en als je nou nooit geen goed van een koning zegt, dan leg je eruit, hoor. En als je geen goed van een mens zegt, dan moet je niet denken dat je aan elke dingen een vriend krijgt, hoor. Dan moet je vast niet rekenen. En als je goed van God spreekt, dan krijg je God mee. uit je enkel met je mond doet, maar dat je, als je dat je hart mag doen, dan zegt de Heer die mij hier zal ik hier. Maar die me versmaden zullen licht geacht worden. Dan geeft God getuigenis in het hart. Dan gaat het alleen maar goed. Als God verheerlijkt wordt, zie daarom wijzen we ten derde. Om niet te lang te worden. Anders dan denken jullie die we net zo lang als vanmorgen. Maar ik heb ze niet in mijn zak hoor. En de lengte die heb ik ook niet gemeten. En ik heb ze ook niet geschreven. Dus het is altijd niet eindig bij mij. Maar om de aandacht te vestigen ten slotte op de God van Israël. De staat dat David zegt, ik kom tot u in de naam des Heeren, der Heer schaar, den God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Dus hij was de God der slagorden van Israël, die gehoond was. Dat is nou de God van Israël. En ten tweede, dat zegt David door het geloof, God zal u in mijn hand geven. De Heer zal u besluiten in mijn hand en ik zal u slapen. Dat is de God van Israël. En ten derde zegt David, de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft, die dus boven alle goden staat en boven alle afgode En ik denk dat we dat nou moeten leren. Die God van Israël te leren kennen. Israël dus Ezraëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, loopt God elk moeten treden. Dat is nou de kennis die wij nodig hebben. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Als de enige en prachtige God en Jezus Christus die gij gezongen hebt. Wij kunnen voor de God van Israël niet bestaan. Goliath moest het verliezen. Ja, maar die verloor het toch voor David? Wel, nee. Die verloor het voor de God van Israël. Wie gaf David dat geloof? Wie gaf hem de kracht en de overwinning? En wie bestuurde die steen dat hij in zijn voorhoofd zonk? Wie gaf David de moed? Dat het hoofd van de reus afsloeg, dat was de God van Israël. David zegt dan ook: God zal u besluiten in mijn hand. Kijk, dat is nou de ware Godvrecht, dat God de eerder van krijgt Of van David het uitvoert. David was maar uitvoerder, maar God gaf hem de genade. God gaf hem het geloof om het te kunnen en te mogen en te willen. En zo heeft de gans Israël is erachter gekomen dat Israël een God had. Zoals ze geen volk op aarde had. God had in het verslaan van Golia zijn eigen eer op het oog. Want God kan nooit anders dan zijn eigen te doen. Dat is in God de deugd. En als een mens zijn eigen eer op het oog heeft, dan is dat een grote zonde. Dan komt uit zijn eigen liefde, werkt hij op zijn eigen eer aan. En dan werkt hij het uit in zijn eigen kracht. En dan zegt hij met ik nee, Nature, is dat nou niet het grote babel dat ik gebouwd heb. Dat is allemaal ik, van begin tot het eind. Ja, dat zegt hij altijd niet hoor. We zijn nog wel zo slim omdat ik een klein beetje te is. Een beetje vijgenblaren erover, deed Adam om zijn ik een beetje te camoufleren. Maar daarom zat zijn ik wel hoog in zijn haar. Er was maar één ik. God zegt, heb je van die boom gegeten en van die vrucht welke ik u verboden had? En die ontkende het niet hoor. Nee, maar hij zei, kijk, die vrouw zie je, die gij bij mij gegeven hebt. Die ja. heeft me gegeven en ik heb gegeten. Dus ik beleef wel dat hij gegeten had van de boom die God verboden had. Maar die vrouw daar was toch de schuldige. En de hoofdschuldige was God, want hij had die vrouw gegeten. Dus zie je dat hij via Eva de schuld op God werft? En dat ik adem eruit kom. Die wordt niet schuldig hoor. Nee, onze Nederlandse geloofsbeleidnis zegt het dan ook zo kostelijk. Dat God de mens opgezocht heeft toen deze bevende voor hem bloot. Wij zijn weglopers van God geworden mensen. Dan mogen we mooi praten. En we kunnen soms schoon zingen. Maar weglopers van God zijn. En weet je wat nou zo groot is? Als God nou zo'n wegloper opzoekt. En als God zo'n wegloper blijft opzoeken, en als God nou zo'n wegloper blijft versterken, en hij brengt hem niet alleen tot de overwinningen des geloofs, dat is groot voor zo'n wegloper, maar hij zal hem ook brengen tot de eeuwige zaligheid. Ik denk dat dan al de hemelkoren zullen zingen, het is alleen door u, alleen door u om het eeuwige welbehaal. Wat zal dat volk van God, de God van Israël, de eer geven? Want daar gaat het bij God om. Maar dan gaat het er ook bij dat volk eens een keertje om als ze er buiten liggen. En dat is de zaligheid van de kerk. Hoort maar, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eer prijzen? Kijk, dat is nou de God van Israël, Die wil de eer zelf hebben en het nut, dat geeft hij aan zijn man. O mensen, kun je nou zo'n God nog begrijpen? Ik het niet. Job ook niet, hij zei, God is groot, wij begrijpen het niet. Job ook niet, die God is groot, wij begrijpen het niet. God die niet begrijpen kon, die was er niet waar. Maar hij kon wel in die God geloven, he? als hij genade mocht beoefenen. En dan had hij zulke een grote eerbied voor die God, dat hij alles ter over had. Dat hij zelfs zegt, bij de wegname van al zijn kinderen. De Heer die heeft gegeven. Dus God gaf je de eer van al de giften die je had. De Heer heeft genomen, nou... Dat was hoor, om God de Heer te geven als je wat afneemt. Een God waarvan je wat krijgt, dan ga je dan prijzen natuurlijk omdat je wat gekregen hebt. Maar een God die je wat afneemt, soms de prijs, dat is een beetje groter. De naam des Heeren zijn geloofd. Maar het duurde niet lang. En toen werd Job gewaar dat hij toch nog een Job is in zijn hart had. En waar kwam dat openbaar? Daarna vervloekte Job de dag zijn geboorte. En hij zegt: vervloekt is de dag. Dat men zei zijn knechtje is geboren. Kijk, dus had het in zijn hart niet goed meer. Och, dat kan ik zo goed begrijpen, mensen. Weet je waarom? De staat van de kinderen in Israël. En zo zit het nou bij mij in het hart en bij jullie ook. zou dus zeggen, vertel die vermoeid van ons. Dat kan ik niet, want ik kan van mij ook niet doen. Maar dat staat malen, als een herhaald terugkeren, terugbrengt, Toen meiden de kinderen in Israël. Niet waar, we zingen heerlijk de psalmen, als het een beetje naar ons zin gaat, maar als het een klein beetje tegen de wind gaat en we krijgen een klein beetje tegenspoed, dan moeten we geduldig zijn, ja maar dat is de nieuwe? Wel nee, helemaal niet. Dan zeggen we, zo'n god er heb je nou toch eigenlijk niks van. En zo'n preek, daar zit toch ook niks van? Dan praten we, zo praten wij. Dan kun je zien dat wij van de god van Israël niks hebben moeten doen. En dat is toch de god van volkomen zaligheid, diezelfde god van Israël. Ik zal je nooit geen andere God hopen te verkondigen. Als die God van Israël, die zijn volk sterkte en krachtigheid. heeft. En dat wordt nou de God alleen hoor. Oh, een mens heeft zoveel goden in zijn hart. Maar als hij een keertje er maar eentje overhoudt. Dan zal hij het beste er aan toe zijn. En dat zou nou hier door het geloof wel eens zijn. Maar trouwe Heer, gij zijt. Winnaar in de strijd. Dan geeft u volk de zee. En eenmaal hier naam haalt, Dan houdt u niks meer over als enige God. O, oh, die drie enige God, dus die bestaat in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zal hij ze voor eeuwig toebrengen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. De God van Israël die zal dan de eer ontvangen en dat doet hij hier op de aarde. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Zo ook dat geestelijke Israël die zullen af en toe getuigenis geven, omdat God op de aarde getuigenis zal hebben dat de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En dat er geen God is behalve de God van Israël. Wij wilden nu eerst, voor wij verder gaan zingen, Psalm 68 vers 12. 68 vers 12. Dan moogt geen zegepraal uw voet, ja uw tong in bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte heer, uw gangen zo voldoen en eer, ...zijn aan uw volk gebleken en wat dus verder voor zal hem 68 vertalen. Je hebt natuurlijk wel eens dat verhaal op school beluisterd. En ook de meisjes wel. En de ouderen ook, die zijn het ook nog wel niet vergeten. En weet je, wij dan wel eens zelf gedacht hebben? Als ik Goliath eens moest ontmoeten, dan zocht ik wel een van de grootste stenen uit. En waar zou ik hem toch tegen zijn hoofd aan gooien? Maar kijk, als je hand nou niet bestuurd wordt, dan gooi je mis. Dan gooi je een gat in de lucht, maar geen gat in gooi je ook En kijk, zo is het nou met de mens. Die doet met al zijn eigen werken niet anders dan gaten in de lucht gooien en niet anders dan brokken maken. Maar die kan het werk dat zeer in eigen krachten verricht. Dat is maar toch een levensleid voor Gods kinderen, om te leren eigen krachten te verachten. Dat is een les die op de school van Christus alleen maar geleerd Niet alleen onze eigen gerechtigheid en onze ongerechtigheid te verzaken. Om de burgerrechtigheid van de middelen daar niet alleen openbaar te mogen. Maar de toepassing daarvan te benodigen in onze ziel Tot verzoening van onze schuld. Mensen, daar moeten we het allemaal, iedere keer. En zeg het eens eerlijk, daar was het nou het ganse bestaan van een... En weet je wie nou het meeste vijandschap openbaar, niet die dood ligt in de zon en in de misdaden. Nee, die ligt nog dood in zijn vijandschap, die wordt zo niet te hakkelijk. En ook een leefend mens aanvankelijk al was op die, en dan komt zijn vijandschap ook openbaar als hij weg in moet waarin hij geen zin in heeft. Maar weet je wie dat meeste vijandschap openbaar, die God de gronden gaat ontnemen, dat hij niet meer bekeerd is. En dat hij geen gelovige meer is, dan heeft hij wel genade. En al ook kent hij die niet, maar dat hij nou verloren mens moet worden. Oh, dan komt het een betere vijandschap dus in de ziel, tot je ook openbaar. Weet je waar je dan achter komt, dat je toch nog ruwelijke rust en hemelzoekers hebt? Ben je er ook nooit achter gekomen, Dat het je in je hart niet op die hop van evenrouw te doen was, maar dat het je in je hart te doen was om in de hemel te komen van die hop van evenrouw. Denk erom dat er heel wat hemelzoekers zijn. En als je nou zegt dat je geen hemelzoeker bent, dan geloof ik dat je er goed aan bezig bent, om erin te komen. Er was dus een hoofd van de school in Zeeland, die zei we zullen die hemelpoort wel eens verleggen, die zullen wel eens wat breder maken. Maar hij het nog niet voor elkaar gekregen hoor. want nou is de weg die tot het leven leidt en nou is de poort die tot het leven leidt en breed is de weg dat verderft. en breed is de poort die, die tot het verderf voert. Dus als je de poort breder kunt maken, dan alleen uit genade zalig te worden, dan ben je met je werken bezig en dan kom je er nooit. Maar jongeren en ouderen, uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Jullie denken toch niet zo gering over David, denk ik. Hè? Als je eens een beer en een leeuw tegenkwam, hoe zou je erover denken? Ik zou proberen om nog gauw een straatje om te gaan als ik kom. Of achter een boom weg te kruipen of nog in een boom te klimmen. Dan denk ik dat jullie ook wel zouden proberen. Of zou je denken, ik zal hem wel aandurven. Ik zou mijn eigen krachten maar niet te veel overschatten. Had je areld voor een hond. Dan zou je zeggen, die best hebben bij een leeuw en een beer. Want die zijn niet zo makkelijk. Ik laat dat alleen maar zien, welke geloof helpt dat maakt. De, de knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslaagd. Dat heeft Gods recht in mijn hand gegeven. En zo zal hij ook die onbesneden filistijn in mijn hand geven. Kijk, de hij nam het geloof, dat breekt door in de onmogelijkste wegen. Wat nou bij de mensen onmogelijk is, kijk, dan wordt het net zo onmogelijk ook voor Gods volk. En dan laat God dat geloof doorbreken in de kracht en in de oefening. En dan zeggen ze, zou voor de Heer iets te wonderlijks zijn, dan rusten ze door het geloof op Gods macht en op Gods straf. Niet alleen op Gods macht hoor, dat God alles kan, dat weet en dat hij het dat is, ja dat geloven ze wel, maar dat berust ook op Gods wil, dat ze geloven dat God het wil, en dan zegt een lichter, God kan en wil en zal, dat is nog een trapje verder in ook, zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven, dat zijn geen trappen tot het geloof hoor, maar dat zijn wel trappen en maten in het geloof en in de oefening, dat is wel verschillend, en dat is toch zo verschillend bij Gods kinderen. De ene tijd, dan komt dat geloof is een kracht, dat ze zelfs niet bang zijn voor een leeuw en een beer zoals David. En voor de Filistijn niet. en later is hij bang. Mij is niet beter, zeggen David, omdat ik haast willen komen in het land van de Filistijn. Toen was hij veel genouder van Saul als hier van Roja. Zie ik nou, toen moest David er weer tussenuit. Ja, dat was een comment, hoor. Ik kwam eens dus een keertje op het gebergte Karmel en Nabal de Dwaas, ...daar had hij de schapen voor bewaakt, zodat er niets ontbroken was wekenlang. Ja, dat was toch billig dat hij nou een beetje leeftijd kreeg, zou wij zeggen. En wat zegt Nabal? Ja, daar zijn er zoveel, zegt hij, die heten ten dagen van hun Heer afvallen, een afvallige dus. En die willen dan nog een beetje beloning hebben, of maar ga maar hoor, die krijgt van mij niks. Maar Abigail was een beetje verstandiger, want ze dacht, dat gaat niet goed. En het had ook niet goed gegaan. Maar God stuurde Abigail. En dan leest het het dus van, dat David zegt, nou ga ik alles ombrengen wat mannelijk is van vanavond. Hij zou ze allemaal de kop afverklaan. Van klein tot groot. Dat is nou David. Kijk, toen stond hij zijn eigen dag. En dan komt Abigail hem tegen. te ze zegt, dat moet je niet doen David, als je straks koning zult worden in Israël, dus hij was er nog geen koning, dan zou dat een smaad zijn op je koningschap. O oh David, dat moet je niet doen. En hij zegt, gezegend zei gezegd. hij werd niet boos. Gezegend zei dat je me tegengekomen hebt, dat ik niet gekomen ben met bloedstaken. Toen geen die vrouw prijzen, dat ze hem tegengekomen waren. Hij heeft tegenstanders ook wel eens geprezen minst. De meeste mensen die zeggen, die tegenstander die gaat maar verbloeken. Maar David die ging zijn tegenstander is een keertje prijzen. God zegt die, die heeft je gestuurd. En die heeft me door u verhinderd van te komen met bloedstarten. Oh, hij heeft er God in geprezen. En het middelding die dat God gebruiken wilde, dat hij Napal niet omgebracht hebben. En, hoe ging het met Napal? Napal was dronken geweest in En... Zijn hart, dat werkt in hem als een steen. Toen zijn huisvrouw vertelde wat David voornemens was geweest om te doen. En toen bleef hij dood. Zie je nou wel, als David het zelf reken wil, dan moet hij eraan. En als David het niet rekenen mag, dan oefent God de wraak op zijn veiligheid. Dus denk er nou maar om mensen. Als wij onze vingers in Gods werk willen steken, dan krijg je geduchte klappen op je handen hoor. Dat is niet meevallen. Maar als we verwaardigd mogen worden, dat God gedurig onze handen uit zijn werk uithoudt, en dat is de grootste genade van nodig, jongens, om je eigen te breken aan God krijgen om er geen terug te geven. En als je klappen in je gezicht krijgt, jongens, dan zeg je dan, geef ik in mijn kamerad twee als je dat doet. En mijn loon terugbetalen. Maar waarbij je gelukkig, als God je terug houdt, je terug, En dat is die kaal, omdat God je tegen. En bij bevoer, hè? Maar dan is degene. Die dag gedaan, had, die is niet goed af. Want je kunt veel beter tien klappen van een mens krijgen, dat je er eentje van God krijgt. Want als je van God één klap krijgt, dan is je soms zo raakt dat je niet overleeft. Dat heb ik menigmaal gezien in die jaren, minder bedien. Dat de vijanden wel hoera riepen. En dat ze zeiden, nou, nou hebben we hem toch eens eventjes goed geslagen. Maar ze kwamen de slecht af, want God sloeg ze zo in de dood met één slag. En dan bijt het niet best naar toe, hij is zoveel god moest verschijnen en dan nog een beetje te O, daarom, dat we niet alleen op de vijanden mochten zien, Gods volk kan soms zoveel vijanden zien. Ach, die zien veel meer de vijanden van Gods volk en van hun ziel, als dat ze de God van Israël soms zien. En dan vrezen ze met duizend vrezen en zeiden: heren, een deze dagen kom ik nog in de handen van Saul op. Kijk, zeggen ze in onze dag, dat moet je niet doen, op die vijanden kijken. Want dat is ook maar een mens, hoor. Je moet op de God van Israël kijken, ja, maar Gods volk heeft altijd niet zo'n heldere bril, of dat ze dat kunnen zien. Die hebben nodig dat ze eens een keertje geloof weer krijgen. En nou zijn ze nergens armer aan als aan de beoefening van dat zaligmakende geloof. Ach ja, als ze in de kerk zitten op de gemakje, dan hebben ze nog wel een beetje geloof. En aangenaamd gesteld zijn, dan zouden ze nog wel een beer en een leeuw kunnen verslaan, Maar dan zijn de leeuwen en de beren soms een eind op stap. Dan gaat dat wel om te verslaan, als ze niet zo kort bijkomen. Maar als de leeuw met zijn open gesperde muil komt aan de beer, dan zal het niet meevallen om die te verslaan. Er is geloof voor nodig. Zolang als een mens wanneer in de klem komt, dan gaat het wel een te lopen en te prijzen. Maar ze doen dit met de mond. Maar als je nou eens in de klem komt, dan gaat een beetje knijpen, dan gaat het een beetje pijn doen. En hij denkt hem nou ook eraan, maar dan begint hij weer met te schoppen en te schelden en God te lopen. Al wist die zo niet bij jullie anders dan bij je beter tegen. Oh, als God zelf kennis geeft, mensen, u zult zeggen dat is niet veel moois wat hij nou vertelt. Ik kan ook niet veel moois van meisjes vertellen. Wat zit er niet in? Als God het erin geeft, dan komt het eruit. Dit volk heb ik mij geformeerd, dat is Godwerk. Ze zullen me lof vertellen, dus dat God het werkt, dan komt het eruit. Dit is God die in uw werk bij zijn het willen en het werken als een wel Dat is nou de ware godsdienst, mensen. Daar begint God mee. Na zijn eeuwig voornemen en genade. Gegeven in Christus Jezus. Van voor de en eeuwen. En daar zegt God voort. En dat zal hij eindigen. Ja roept Gods levende kerk. Hier zitten nog levende mensen onder denk denken. En dan roept Gods volk uit. Ja, ja dat geloof ik van de hele kerk. Dat geloof ik vooral God in natuurlijk. Maar weet je voor wie of ik niet kan geloven. Voor hem die hier zit of die hier staat. Zie om het voor jezelf te geloven. Dat is nou het ware geloof. Niet op onbijbelse gronden. Maar op ware bijbelse gronden. Dat het ook aan u geschiedt. is. Daar zal ik nog op aankomen. Vouders zegt ervan. Heb geloof. Heb het mij u voor God. Hoe staat het gemeente van Dordrecht. Hebben we ooit een weinigje van dat geloof gekregen. Dat zelfs een leeuw en een beer. durft te verslaan. Al zijn er dan geen uitwendigen te zien. Maar Gods volk ziet soms ook veel leven en beren hoor. Al lopen ze niet in het veld, maar dat ze in de haar haard zitten. Die hebben soms ook wegen dat ze zeggen, oh God, ik kan niet overkijken, en ik kan er niet doorkomen. Dat wordt omkomen erin. Dat wordt niet omkomen uit wenden, maar dat wordt eeuwig omkomen. Als ze zien op God als hun rechter... Dus en de middelaar die verbergt zijn aangezicht. En de duivel brult in hun oren. Je hebt geen heil bij God en dan gaat men jou te hellen. En vooral als we dan een ziek worden of ze een duw op de hart krijgen. Dat ze in elkaar zakken. En daar zo oh God, ik zie niet anders dan leven en beren. En grote Filistijnen. Dat zal wel op het eindje aanlopen en dat m'n eeuwige ontgang. Oh, volk van God. Wat is er dan nodig dat we van boven bediend worden. Door de heilige geest die het geloof bij aanvang? aanvangt. Die geloof bij voortgang werkt. God zal u besluiten in mijn te zeggen. En al is het dan dezelfde mate niet van David. Het is toch hetzelfde geloof. Er is maar één geloof, één dood, één hier. Dat kun je zien. Maar de mate en de trap, de hoeveelheid. Die is verschillend hoor. Ik ben altijd nog jaloers op David. Ik word er altijd nog onder gemeente. Ik weet niet of jullie groter geloof hebben dan David. Maar het mijne is een stuk kleiner als ik het eens beoefenen maak, hoor. David was een geloofshelv. Oh, Paulus heeft het ook zo bekeken. Hij had niet alleen schuldvergevende genade, maar ook veel oefeningen in zijn leven. En die God nou nuttig maakt voor zijn volk en kerk, die moeten maar rekenen dat ze veel beproevingen, veel verdrukkingen en veel kruis- en tegenheden onderworpen zijn. Want oefeningen, die leer je niet aan de koffietafel. Dan geniet je wel en dat is aangenomen en dan zit je rustig soms. Dan moet je ook nog niet te heet zijn, want dan verbrand jij nog. Maar anders, dan geniet je dat nog een beetje. Maar, hè, als je oefeningen moet leren, vraag maar aan de soldaten. Dat is nou niet zo aangenomen om oefeningen te leren. En kijk, als het dan nog maar niet menens wordt, dan gaat het ook nog wel. Maar als het nou oorlog wordt en je moet dan oefeningen leren, en ze schieten dan op je, en ze schieten je raak, Kijk, dat zijn oefeningen en zei, maar daar hou ik toch niet zo van. Nee, ik geloof ook dat mijn vlees niks van oefeningen houdt. Daar moet dat vlees en bloed niks van hebben. Ik kan zo goed begrijpen dat de mensen zeggen, maar van zulke wegen moet ik niks hebben. Want die zijn niet zo voor vlees en bloed, hoor, om te genieten, kun je begrijpen. De meeste mensen zeggen, maar ik zou het toch wel graag willen zijn, hoor. Zou het? Denk je? Nou, op je eigen manier zalig worden. dat wil je wel graag. En in de hemel komen, dat zou je ook wel graag. Maar de God van Israël, die in de strijd oefent en gedurende een verliezen maakt, maar die moet je niet, hoor. Echt, ik hoop dat God het je nog een keer laat lopen. Dat je nou net zo onwillig en vijandig bent als Goliath. Ja. Dat je met al de waarheidskennis die je hebt, dat je toch nog een vijand van God en van de... Dat God van Israël bent en blijft als God je niet vernieuwt, door een avond in het hart. Maar, aan de andere zijde, vrienden, David, die was door God verkoren, dus er zat in David ook niets wat nou aanbevelenswaardig was. Als je ziet op de zonde van David waarin hij gevallen is, en dat hij nog eens een keertje boos werd om, om Nabal en de zijn te vermoorden, en om het volk te tellen, want dat was treelend voor zijn oogmoed, dan zie je toch wel dat David ook een mens was, een echt mens. Dat zegt hij zelf ook, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben een ongerechtigheid geboren, zeg. En in zonde ontvangt, en toch had God die David genade gegeven. Waarom heeft God dat nou toch gedaan, zou ik zeggen? Waren er geen beter is? Ik denk dat de broers van David veel beter waren. Ze zeiden wij kennen de vermetelheid en de boosheid van je hart wel. Nou hun zullen dan wel een beetje beter hart gehad hebben dan David. Denken jullie ook niet? Die stonden er een hem boven. Maar God heeft David ook niet verkoren omdat er wat beters in hem was. En ook niet omdat het erin zou komen. Maar God heeft David verkoren tot zaligheid en tot dat ambt omdat God dat zo wilde. Omdat God op die wijze zich verheerlijken wilde. En tot nut van zijn kerk en van zijn volk. David tot een voorganger getallen. Kijk je moet dus niet zien op David in de eerste plaats. Maar op het goddelijke werk in David. Want David verheerlijkt God niet. Dat doet Gods werk in David. God verheerlijkt zich door de genade in het haak, En de vrucht van die genade. Door de bediening van de heilige geest. Die uit de volheid van Christus neemt. Dat is, waar de God weer verheerlijk was. Dus uiteindelijk wordt God verheerlijk in zijn eigen werk. En wat kennen wij ervan, jongeren en ouderen? O, oh, dat de God van David ook onze God mag worden. En dat we die God mogen leren kennen, die hij had mogen leren kennen. En waar David toch van die tijden had, dan waagde hij de God van Israël ten eerste niet aan. Dan lag dat zo teer in zijn aard. Dan kon hij dat niet hebben. Als de God van Israël en de slagorde van Israël gehoord werden, dan werd er wat aangeraakt in zijn hart. Wij zouden zeggen, daar ging bij David Trooilandje. Daar ging het pijn doen. En ik weet zeker die genade van God gekregen hebben. Als we nog een puntje kort bij de haak lezen, als Gods naam en hier en dag en zaak aangetast wordt, dan gaat het hier toch wel eens wat branden op Dan zei hij, oh wat, oh, wat is dat toch erg? Dat nou de God van Israël zo mag. En dan heeft God toch een volk op de wereld. Dat hij nog wel eens de zijde Gods laat kiezen. Wat is dat toch een voorrecht om eens een keertje aan Gods zijde te vallen. Ik weet wel. Want dat doe ik zelf ook net als jullie. Altijd proberen om God aan onze zijde te krijgen. En dat lukt ons toch niet hoor. Maar een mens is zo bevoorrecht. Als God is aan zijn zijde. Mag komen. En dat hij zo'n zon daarop zonder recht. Aan de zijde God laat vallen door de genade die triomfeert in haar. Kijk, dan krijgt God alle waarden. En dan zinken wij in de onwaardigheid aan. En dat alleen door die gezegende middelaar God en de mensen. Dan wordt het een grote zaak. Dat God zijn enige zoon gegeven heeft. opdat dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben, O, dat volk van God er meer op gezet mocht zijn. Niet om het bezit van de genade te kunnen bekijken. Want daar zit zoveel zoeken achter. Maar dat er gezet mocht zijn in de hart. Om hem te mogen leren kennen. Waarvan hij zelf namelijk Christus getuigt. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Als de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die ik betonden We horen soms nog wel eens van. Wat schoon ik over de liefde God in de raad. Maar achter de liefde van de Heerde Jezus was toch veel groter. Als die gooit in mijn hart zei. Dan wat een grote liefde is dat geweest om zich op te offeren in de dood des Kruises en dat om vijanden met God te verzoenen. En zo liefde heb ik niet Echt niet en nou al God volk te samen op. Liefde om God te verheerlijken en voor volk zalig te maken van een zonde. Daarom is de zoon van God mens geworden. Daarom heeft hij zich in de dood des Kruises opgeofferd. Daarom riep hij uit, mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaat? Dat is toch niet te pijn dat de heer Jezus met zulke een volmaakte liefde in zijn ziel en in zijn lichaam begiftigd, maar als de middelaar komt zijn de mensen om God te verheerlijken en die miljoenen van zijn volk te zagen. Kijk, dat noemen we dan nog het liefde. En als Johannes de discipel, daar staat vast in zijn zendbrieven, daar zegt hij zo, als hij christenen bekijkt, bekijkt, zijn de liefde en die loopt nog tot wezen. Kijk, dat dag nou onder ons gebracht wordt. Niet alleen de genade die God soms in het hart verheerlijk heeft, maar dat de liefde van Christus alle bestanden boven gaat. Dat is geen algemeenheid, geen demonstranten liefde, maar dat liefde tot de zaligheid van zijn volk, maar bovenal tot de verheerlijking van alle Godsteugde. En als Gods kinderen de daar te weinig ingeleid worden, dan zullen ze niet anders doen als God verheerlijken. Dan gaat het niet over de hemel, dan gaat het niet meer over de hel. En dan zeggen ze, o, oh, hoedanig, is toch deze, dat ook de wind en de zee hem, hem zijn dan zullen ze het uitroepen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loof zegt vroeg in sla. de wereld hoort en volgt mijn zangen met amen. Amen, amen, amen, amen, de middelaar Gods en de mens, die niet van nodig hebt van een mensenkind gediend te worden, want die naar uw eeuwig voornemen en genade, u zelf gegeven hebt in onze menselijke natuur, en ook uw volk van eeuwigheid verboren hebt, opdat ge ze zou zalig maken voor hun zonden, en dat door uw eigen bloedstorting, en door de toepassing van God een heilige geest, opdat God die enig de eer zal ontvangen, wie zal toch ooit dat grote wonder vatten, waarvan een dichter uitdrukt als ik het wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eer besteld, wie kan er ooit zulke weg, om met behoud en verheerlijking van Gods deugden uitdenken, dan God alleen, Gedenk nog de gemeente, de kerkeraad. Gedenk uw ganse kerk. Hou uw knechten op aarde. En wil genadig verzoenen wat niet was. Dat de reinheid is heiligdom om Christus wil. Amen. Zingen wij nog het eerste vers van tal 150. Loopt, God loopt zijn naam alom, om. Loopt hem in zijn heiligdom. Wat er verder volgt het eerste van 150. Zonder voorspel. Zingen we. De zegenen zeer, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u.